En in juli, als het warm was, ging ze dikwijls naar de zee, lekker dansen in de disco's en dan met een jongen mee van die eigen tijdse knullen die je makkelijk vergat, want in de zomer op vakantie. In de zomer op vakantie zijn er altijd zakken zat. En dan dronk ze en dan ze. en dan liep ze hand in hand. Met de klauzen en de kezen en dan sliep ze op het strand. En dan hield ze van zo'n jongen. Tot ze er genoeg van had. Want in de zomer op vakantie, in de zomer op vakantie, zijn er altijd zakken zat. En dan keek ze naar de golven, naar de zeilen en de zon. En dan wees ze op een afgedreven strandbal of ballon. En dan vroeg ze, ongelovig, zo verzwemmen durf je dat? En in de zomer op vakantie, in de zomer op vakantie, zijn er altijd zakken zat. En de zee kent geen erbarmen, sommigen zwaaiden al vlug. Voor het laatst met beide armen. En dan wuifde ze terug. Met de bie van haar bikini. En dan ging ze zo pad. Want in de zomer op vakantie. In de zomer op vakantie. Zijn er altijd zakken zat. Zij er altijd zakken zal